Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Libische leider Gaddafi. Ook zijn zoon Saif al-Islam en Gaddafi's zwager Sanoussi, die het hoofd is van de Libische geheime dienst, worden internationaal gezocht. Alle drie de verdachten hebben zich volgens het strafhof schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Het weer zon en warm met maxima van 27 graden op de Wadden tot ruim 30 in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm, maar later op de dag stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad files op de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij Knoppet meer is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. Tussen Laren en Knoppet Eemnes nog eens 4 kilometer file door een ongeluk. Op de A13 Den Haag Rotterdam. Tussen Delft Zuid en het Kleinpolderplein 3 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht. Op de A16 Breda Rotterdam. In beide richtingen voor de Van Brinoorbrug 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 got your message, baby It's a sight to see you fade away What in the world is this feeling Catch your breath, and leave me reliant It'll get you in the end, it's got to be bad Oh, I know I should come clean But I prefer to deceive Every day I walk alone And I'm afraid that God won't see Don't tell me why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 Glory days, I hate to turn up out of the blue. Along, la la Long, Long, la Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long, Come on. Long, la Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long,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 Je ogen die altijd stralen Jij kan de zon laten schrijven Ik voel je adem en zie je gezicht, je bent een droom die naast me leert. Je kijkt maar aan en let je aan, één keer in de zoveel tijd komen dromen. Aan. Heel is te